Katrien Straatman met het NOS-journaal. President Poetin heeft vlucht MH17. Hij noemde het internationale onderzoek van het Joint Investigation Team partijdig, omdat er geen Russische experts in het team zitten. Tegen de Oostenrijkse omroep ORF zei Poetin dat het Jit niet naar Rusland wilde luisteren, maar blijkbaar wel naar Oekraïne. Poetin sprak tegen dat Rusland verdeeldheid probeert te zaaien in de EU. Mensen die een wilsverklaring opstellen bespreken die vaak niet met hun dokter. Dat zegt de patiëntenfederatie na onderzoek onder bijna 9000 patiënten. Bijna de helft van de ondervraagden stelde de wilsverklaring op zonder de huisarts. Daarin staat of iemand wel of niet moet worden gereanimeerd of wat de wensen zijn op het gebied van euthanasie. Veel patiënten zeggen dat ze de dokter niet goed genoeg kennen of ze denken dat hij geen tijd heeft. De patiëntenfederatie vindt dat de arts de wilsverklaring zelf in de spreekkamer aan de orde moet stellen. De Nederlandse Bank wil dat zoveel mogelijk winkels contant geld blijven accepteren, ook al wordt er steeds meer gepint. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat kwetsbare groepen hun spullen contant kunnen afrekenen. Daarbij gaat het om ouderen of mensen in de schuldhulpverlening. Die vinden contant geld vaak belangrijk om een goed overzicht te houden van hun budget. Verder is contant geld van belang als backup, als het elektronische betalingsverkeer uitvalt. Winkeliers hebben liever dat er wordt gepint, omdat het goedkoper en veiliger is. Aannemers maken de laatste tijd steeds meer fouten in nieuwbouwhuizen, zegt de vereniging Eigen Huis. Het gemiddeld aantal fouten per huis is 21 en dat is bijna de helft meer dan in de crisistijd. Volgens Eigen Huis hebben, het, hebben aannemers het momenteel erg druk door het toenemend aantal bouwopdrachten en gebrek aan personeel. Het weer. In de loop van de ochtend steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen volop zon en 23 tot 28 graden. Ook donderdag wordt het erg warm. In de middag neemt wel de kans op een onweer. ZFM, geval. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit zijn we de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik denk nu al jaren, wat zou ik veel tijd besparen als ik een geldmachine kon maken. En daarmee al mijn rekeningen kon betalen. Ik zou delen, heel mijn leven, dat zijn hele dikke stacks om te geven. Je wilt de die hier neem me hele. En is het op, dan kunnen we toch nieuwe nemen. Ja, nou zo beginnen we dan het, uh, het laatste uur van CFM Sports, zeg maar Henny. DCG Schoten, afgelopen 1-2 Tom Jacobs penalty in een van de laatste minuten was de beslissing. Goed, dan gaan we nu gewoon verder met de muziek die al ingestart was, maar dan gewoon nog een keer erin. Nu al jaren, wat zou ik veel tijd besparen Als ik een geldmachine kon maken En daarmee al mijn rekeningen kon betalen Ik zou delen, heel mijn leven Dat zijn hele dikke stacks om te geven Je wilt de halve, hier neem mijn hele En is het op, dan kunnen we toch nieuwe nemen Ik ben geen rijke tata Dat het einde van de maat altijd maar net Ze zeggen geld maakt niet gelukkig Maar het is zo handig als je het hebt want zou je nog steeds zo tegen mij praten? praten. Zou je nog steeds zo tegen mij doen? Zou je opeens op mij gaan haten? gaan haten? Als je me ziet met heel veel boem. Oh, had ik maar een grap machine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niets bij te verdienen en dan was het altijd feest. Dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niet bij te verdienen. En dan was het altijd feest. Gaat mijn zien. Want de loterij die geeft me niks, waar is Gaston? Want het geld groeit me niet op de rug, zo jammer, anders kon ik ruggen pakken samen met mijn ruggen krabben. Want yes, ik wilde flappen uit de geldmachine. Ook al zou de overheid hem in het elf Zou je nog steeds zo tegen mij praten? praten? Zou je nog steeds zo tegen mij doen? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Zou je opeens op mij gaan haten? Oeh, oeh, oeh. Als je me ziet met heel veel poen, oh had ik maar een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 ja, dit uh, zou, uh, zou waar uh, wel op het lijstje bij Martijn Prins ook uh, kunnen passen, denk ik. Uh, heb ik uh, van de week in handen gekregen, Martijn. Uh, dus hij kan er wel op uh, volgende week. Ja, inderdaad. Ja. <hijf> Ja. Uh, ik zeg het er even bij. Dos Hermanos heet uh, de band. En uh, ze werden bijgestaan door Joost Wander En het gaat over geldmachine. Maar dat uh, wist je niet. Arnhemse rapper ook, hè? Wie? Dos Hermanos? Ja. Ja, ja, ja. Dat, uh, de Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat idee had ik al een beetje. Dus, uh, want uh, ik heb dat uh, begrepen. Maar goed, uh, daar bel jij niet voor. Want uh, er is wat, uh, wat nieuwswaardige uh, dingen te melden, ja, denk ik. Ja, jongens, mijn, mijn uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Geel, zwarte hart. Ja. Die, die ontplofte net hoor dat ik uh, Maurice aan het luisteren <laughs> ja dat geloof ik graag uiteindelijk uh, heeft schoten uh, met uh, met twee gewonnen is het afgelopen mm -hmm. uh, vsv is gedegradeerd ja uh, ja dat is natuurlijk ook doodzonde ja. heel is gedegradeerd uh, zwanenburg weet het niet maar samen met, uh, met Danny met zitten we daar uh, gaan we er achteraan nou, daar stond het 0-0, want Celeste Costa die is daar even voorbij uh, gekomen. Maar dat was al meer dan een half uur geleden. dus... Ja, precies. Nou goed, daar gaan we nog even achteraan. Uh, en uh, bij Konink HC is hier ook niets meer gebeurd. Uh, bij, bij Jong HC, zeg maar. Ja. Um, ja goed, maar ik ga er wel vanuit dat die dat die door zijn ook naar de. Wat is het in? Halve finale. Halve finale, ja. Volgende week zondag. En ja. dat is waarschijnlijk, uh, ja, dat weet ik niet. Dat zal... Ja, volgens mij HC 21 toch? Ja, HC 21 twee 2. Nee, H.S.C., dat klopt. Oké. Okay. Hey, en heb jij het nummer van Paul? Wil je dat even doorgeven? Ja, dat doen we dan wel even buiten de ja, uitzending om. Knal, dan knal ik zo, knal ik zo de lucht in. <laughs> nee, maar, <hè. laughs> want anders wordt Paul helemaal gek. Ja. Um, ik ga eerst even gewoon weer een, een stuk muziek uh, draaien, want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Uh, hier is uh, Kent Holders, featuring Ray Dalton.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 Was hem? nou? Lekker hey. muziek joh. Ja joh, even een beetje uh, voetjes van de vloer. Uh, dat, ja. dat werkt. We gaan even naar de World Cup of Darts. Uh -huh. Michael van Gerwe rekent zonder problemen af met Martin Schindler. De Brabander is met 4-1 te sterk voor de Duitsers en zet Nederland zo op een 1-0 voorsprong. Van Gerwen gooit in de partij bijna een 89. Raymond van Barneveld kan Nederland zo dadelijk naar de halve finale schooien. Dan moet de Hagenaar wel winnen. Van Max Hop. Hop! Hop! Hop, hop! Ja, nou, ik, ik heb verder weinig te melden. Dus uh, nou, ik, uh, misschien... Uh, nou ja, goed, uh, in ieder geval dat uh, weten we. dat Daar wordt getennist uh, in het, op het centercourt. feiten tegen Stevens staat op dit moment uh, 0 tegen 2 in... Dus Stevens staat voor met 2-0 uh, in hoor, de tweede Stevens. set. Ja, en in de eerste set had ze het ook al gevonden. Dus uh, die zit voorlopig wel op roze, denk ik. En dan uh, hebben we het over de vierde ronde... Dus een plaats bij de laatste acht ligt wel in het uh, verschiet... voor de Amerikaanse winnares trouwens van uh, de laatste US Open. Want dat heeft ze het afgelopen jaar gedaan. Of? Morgenavond speelt Nederland tegen Italië. Ja. En uh, de Italianen vinden eigenlijk dat hun voetbal in een diep dal zit. Dus vertel eens wat nieuws. Want dat. is uh, nee, nee, wel uh, spannend. En de Duitsers gaan achteruit. Ja, die hebben vijf keer achter elkaar verloren. Nu de al? Uh, ja, uh. de Italianen draaien ook niet lekker. En ik ben heel benieuwd wat Koeman morgen uit de hoed tovert. Maar in ieder geval doen de twee spelers uit Engeland... die doen mee, Wijnaldum en, uh, en Van En Virgil van Dijk. Nou ja, dan, uh, dan kunnen de Italianen in ieder geval... ook uh, in dat, uh, dat opzicht nog wel eventjes... Uh, zichzelf een beetje bij de arm gaan pakken. van, ja, of hun die de... buik nat maken. <laughs> ja, dat wou ik net zeggen. Want uh, dat zijn niet de twee misselijkste spelers... die Nederland op dit moment heeft. Nee. En uh, ik weet niet, uh, ik heb uh, nog uh, afgelopen week was trouwens een heel zeer interessant verhaal. Uh, een terugblik over de reconstructie van 2002 met Guus Hiddink in Korea. Ja. Uh, had je dat nog gezien of niet? Nee, vertel. Nou, dat was uh, zo bijzonder. Daar zaten een aantal dingen in uh, dat uh, Hiddink uh, dat best wilde doen. Maar er moesten wel een aantal randvoorwaarden. Dus, uh, ja, ja, ja. En uh, dat toernooi dat is op een gegeven moment eigenlijk een beetje naar binnen gehaald... door de grote industrieën in Korea. Uh, bijvoorbeeld uh, het bekende automerk Hyundai heeft daar een uh, belangrijke rol in gespeeld. En Hiddink had gelijk meteen een pakket eisen van... ja, uh, ik wil wel over die spelers beschikken... ondanks dat ze hier in een competitie spelen. Dat was een beetje al van... nou, ja, dat was een beetje lastig... want de traditie uh, liet toe dat die spelers uh, gewoon... Uh, en er was er ook nog een cultuurverschil... Uh, wat wij minder kennen met jongere en oudere spelers. Hè? Dus de jongere spelers stelden altijd de oudere spelers... ook een beetje in staat om te kunnen scoren. Dat heeft hij er heel snel uit weten te krijgen. Daar had hij wel een aantal wedstrijden voor nodig. Uiteindelijk waren uh, de eerste wedstrijden waren helemaal niet zo florissant. 5-0, 5-0. En in de media werd hij al door Mr. 5-0 gezegd. Maar de afloop kennen we, want uiteindelijk is hij daarmee de halve finale weten te halen. Dus het hele land stond op zijn uh, grondvesten te trillen. Het was een heel bijzonder uh, document. Ik heb nog uh, nieuws over het wielrennen. Mm -hmm. Andrea Pasqualon ja. volgt Greg van Avermaat op als winnaar van de ronde van Luxemburg. De 30-jarige Italiaanse wielrenner van wanty Group Gobert... behoudt tijdens de 176 kilometer lange slotrit van Meurs naar Luxemburg... de leiding in het klassement. De etappenzegen gaat naar Anthony Pires van Confides. Nou, um, dan weten we dat. Ik, ik zit toch even te kijken wat onze uh, Kiki Bertens doet... samen met de Zweedse Larsson. Die hadden al de eerste set uh, gewonnen met 6-3. Inmiddels staan uh, de uh, Nederlands-Zweedse combinatie ook... In de tweede set voor met 4-3. En een van de twee dames van, uh, van dat stel mag op dit moment ook serveren. Dus uh, ja, dat weet je nooit bij, het, bij het tennis van de, van de vrouwen. Maar goed. Uh, je niet weggeven en je wint hem. Ja, dan, uh, dan uh, zou het zomaar kunnen zijn dat ze ook daar een vierde ronde in het uh, verschiet ligt. Want Hartstikke dit is een derde boven. ronde partij. Um, ik heb uh, ook nog een stukje muziek weer uh, klaar uh, liggen. Hennie, uh, vind je dat uh, goed als ik weer een... Uh, Muziekje Mijn zegen heb je. Nou, dan gaan we dat een beetje met een oude klassieker doen. Want dat is een beetje uit het piratenperiode van Javi Koper. Toen hij nog op een zolderkamertje zat. Jodie Watley met Don't You Want Me. Ik zou bijna zeggen, het is heilig om een zakje te doen. Maar goed, euh, laat maar komen, hier. Celine van Gemert wint bij haar rentree op het internationale podium goud... op het toestel balk bij de wedstrijden om de World Challenge Cup in het Sloveense Koper. Gisteren had de mlo al al veroverd op de brug. Van Gerne komt in de finale tot een score van 13,500. En daarmee houdt ze de Zwitserse Julia Steingrube 13,54 net achter. Het was een Jody Wadley. Uh, uh, Henny, heb jij nog uh, fijn nieuws uh, te melden? Nou ja, schoten is door. Dat is natuurlijk op zich al een uh, fantastisch iets. Het is een wereldwonder. Ja, een jong HFC in Gemert. Het stond 0-4. Het is inmiddels 0-7. Dus het is weer net zo'n wedstrijd alsof het competitie is. <lacht> het is ja. echt ongelooflijk, joh. Ja. Die gasten. 07. Ik weet niet precies wie ze gemaakt hebben, maar daar komen we nog wel achter. We gaan, uh, we gaan Paul Heisenberg straks even bellen. Ja, als hij uh, uh, genegen is om in ieder geval nog uh, de mobiele telefoon aan te zetten. Maar misschien uh, is het feestgedruis zo erg dat, uh, dat hij daardoor uh, wellicht, uh, het je, ja, wel het nodige mis. Je zou het bijna verwachten. Hè? Ja. Ja, dat is 0 7, jongens. Ongelooflijk. Ja. Hé, hey, Zwanenburg trouwens ja. heeft met 2-0 gewonnen. Van VVA Spartaan. Dus want dat, dat was een, is uh, een knap resultaat. Kan ja. ik je meedelen. In de die, laatste die, minuten vielen die twee goals. Ja, Schoten dat, door. Zwanenburg door. door. Mooier kan het of niet? Uh, want, die, want die spelen in de vierde klasse hmm. nu. Ja. Maar het is wel jammer van al die andere teams. Van Hillegom en de van VSV. En. Die zijn gedegradeerd. Hè? Ja, die moeten weer van vooraf aan opnieuw beginnen. Maar uh, ja, dan, uh, dan hebben ze denk ik, uh, dan denk ik ook een beetje zelf om gevraagd. Uh, Schoten en Zwanenburg gaan door. Dat is mooi. Ja. Uh, Muziek maar weer. Ja, lijkt me goed. Goed, dan uh, doen we dat maar. even. Hey, VVA is trouwens hè in die wedstrijd. Ja, dat, uh, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, Nederlandstalig, dat vinden we ook wel leuk. <middels> Niets is beter dan met jou de koud holtseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigeren.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 Met uh, Geike Arnaard, uh, dat was uh, alweer een tijdje terug, zou te landen. Uh, we gaan eerst even naar uh, Tom Demmers, want die zit uh, bij de wedstrijd tussen... Uh, Swift en DSS. Uh, juist, dat wou ik net zeggen. Tom. Dag Tom. Goedemiddag. Hoe is het gegaan? Er zijn twee minuutjes onderweg, staan op 0-0. Swift heeft wel een betere kansen, en is ook wel beter. Dus DSS is wel moeilijk. Hoi. Zwift is, ja, is toch wel een, een forse tegenstander, hè? Ja, die volgens mij zijn ze tweede geëindigd in de, in de vierde klasse. Ja. En hij uh, ja, heeft ook, zoals uh, naar minuut, iets meer individuele klasse dan deze. Aha. Maar ja, je weet het maar nooit. Blijft voetbal? Zo is dat. We blijven hier bellen, Tom. Tot vijf ja, uur zijn goed. we in de uitzending. Helemaal goed. Hartstikke dank. Dat, dat was uh, Tom Demmers. Dan uh, naar Milko Pieters. Want die uh, heeft uh, nieuws rondom de wedstrijd tussen DCG en Schoten. Uh, nou, het nieuws is, is dat was klaar, al geweest. Want uh, Schoten heeft gewonnen dankzij een uh, ja. benutte penalty van Tom Jacobs in de laatste minuut met 1-2. En dat betekent dat ze doorgaan. En Milko zal ongetwijfeld blij zijn. Ik ben dolblij, Henny. Nee. Ja man, <laughs> ja, schitterend ik heb, ik heb joh. Dat we redden. Ik heb een <laughs> blije trainer gezamen. En blij is wel eens. Ja, nou, ja, dat is geweldig. dus geweldig. Dus dat was het nieuws rondom de wedstrijd. Het achtergrondnieuws, dat bedoelde ik dus. Ja. <lacht> Goed, uh, um, wat, wat kun je over die, die wedstrijd even vertellen zoals jij hem hebt uh, beleefd? Zoals ik hem heb beleefd. Ja. Ik denk dat we de eerste helft 4-5 uh, golven te maken We schieten er maar in. En dan komen door de eerste beste uitval, komen ze voor. Ja. Dan valt onze spits uit in topscore. Dan komen we even in zwaar weer voor de rest. En de tweede helft hebben we na een kwartier gewoon uh, volop de aanval gespeeld. wel de bedoeling om een goal te maken. Ja. Conditioneel waren we sterker. Goeie goal van Bilal. Onze linksweg. En uh, ja, uh, ik denk dat we drie punten zouden moeten hebben deze wedstrijd. Ja. We hebben er eentje gehad en die kregen we de 94 minuten. Dus dat was een uitstekend moment. En <laughs> is schoot Tom Jacob, veileloos winnen. En langs de kant riep wel, we moeten winnen hier vandaag, maar wel op ze Duits. <laughs> nou, <laughs> Maar ik kan het schelen, man. Je hebt de punten binnen. Die gaat door. Zo is het. Wil je met trainer nog even spreken? Ja, ja graag. Heel leuk. Hey, hoe is het met jullie geblesseerde speler? Dat weet hij beter. Ik geef jij van Jasper. Ja, Oké. Okay. Jasper Ketting is dat, uh, luisteraars. Die zal ook dolblij zijn. Want ja, uh, yeah, we hadden ja, maar... natuurlijk best verwacht. We hoorden dat, uh, hem al. Uh, de Jasper Ketting van, uh, van uh, Schoten aan de telefoon. Uh, dat was toch wel even met, uh, met die blessure een uh, kwaad moment, denk ik. Ja, dat was wel een aardig domper. Ja, voor het team, maar uh, ja, voor Lena uh, persoonlijk ook natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, uh, je hebt niet zoveel tijd om daarbij stil te staan. Uh, je moet gewoon meteen reageren. En uh, zorgen dat je zo'n tegenslag zo snel mogelijk te boven komt. Uh, en dat je daar niet in blijft hangen. Jasper, weet je al uh, wat het is of niet? Nou ja, dat weet ik nog niet precies. Maar ja, dat, dat zal waarschijnlijk morgen of overmorgen zal het wat uh, meer duidelijk worden. Maar ja, uh, het uh, was in ieder geval zijn knie. Ja. En de vrees is dan groot, hè, voor de bekende afscheuring. Sorry? De, de vrees is dan groot voor de bekende afscheuring. Ja, maar ja, laten we er niet vooruit uh, gaan. Ik, ik, ik verwacht het eigenlijk niet, hoor. Maar uh, ja, ik maar kan er niet over zeggen. Dat, uh... Nou, maar laten we teruggaan naar de blijheid. Want het is natuurlijk fantastisch wat jullie presteren, ja, ongelooflijk hè. Kijk, uh, je houdt er van tevoren niet, uh, niet echt rekening mee. Je weet dat je dat je een kleine kans hebt. En zolang je die kans hebt, moet je er gewoon volle bak voor gaan. En je ziet uh, als je dat met z'n allen doet en uh, nou ja, dan uh, kan het tot, uh, tot iets leuks leiden. Het is wel sterk hoor. Je komt dus in die 40 ste minuut met 1-0 achter. Je hebt die blessure van, van je topscorer. En dan komen jullie op deze manier terug. En dan in de 94ste minuut 1-2. Man heerlijk toch? Ja, nou ja, ze zeggen wel eens dat.. Uh, uiteindelijk uh, een heel seizoen de uh, voors en tegens uh, dat je die tegen elkaar kan wegstrepen. Nou we hadden er nog een paar te goed, dus uh, dit was er één. Ja. Weet je al tegen wie jullie moeten nu? Ik heb begrepen, ik heb zelf nog niet gekeken, maar ik heb van anderen begrepen dat we tegen Roda moeten. Ja, Roda 23, dat had ik ook begrepen. Ja. ja. ja dus nou, kun je die hebben? Uh, nou, tot nu toe uh, doen we daar niet slecht tegen. We hebben, in de competitie hebben we ze twee keer, uh, hebben we twee keer van ze gewonnen. Ja. En ook vorig jaar hebben we volgens mij niet van ze verloren. Dus, uh... En alles komt, al het goede komt in drie, hè? Ja, ja laten we daar maar uitgaan. Zou dat mooi zijn, man. Ja. In ieder geval heb je een resultaat, Jas. Ja, ja nou, we gaan volgend jaar natuurlijk, is het mijn laatste jaar. Dus het is uh, dus genieten om zo, uh, om zo af te sluiten. Ja, nou, nou, zeker. Week of volgende week uh, haalt of niet. Uh, sowieso al, uh, al genieten. Zo. Is prachtig. Van harte gefeliciteerd en dank je wel. Dank je wel. Okay. Goed, eh, dat was Jasper Ketting van uh, Schoten. Um, Henny, heb ja. je nog iets? Nee, nee, nee, nee helemaal niks? als ik zit te kletsen kan ik niet kijken. Nee, Oké, okay. dan uh, ga ik gewoon uh, heel fijn uh, verder. Oh, uh, uh, er, is nog, uh, er is nog wat uh, rondom uh, Roland Garros. Nou, uh, huppatee, pak ik dat ook even het uh, scorebord uh, erbij. Want uh, er wordt uh, gespeeld. Uh, die Stevens is inderdaad uh, een, uh, een rondje verder... Dus dat uh, weten we dan ook. In twee sets is dat uh, gebeurd. Uh, Henny. ja? ja HFC, jong HFC heeft uh, de eindstand bereikt. 0-8. En speelt dus aanstaande zondag tegen HFC 21 uit Haaksbergen. Ongelooflijk. Nou, 0-8. Nou, er komt maar uh, geen eind aan uh, in, het, uh, in het hele verhaal. Uh, dan uh, wat minder goed nieuws van uh, Roland Garros. Want uh, de... Tweede set, die hebben de zwitsers nederlandse combinatie in moeten leveren... ten opzichte van de twee Tsjechische dames. Uh, het werd in de tweede set 6-4. En de beide dames staan nu ook al achter in de derde set met 1-0. Ik heb nog meer nieuws, want ja. ook Heemstede is door. Die hebben met 1-3 gewonnen bij Graf Dijk. Het programma voor volgende week wordt nu... zaterdag HBOK tegen Stormvogels. DZS tegen Heijs. VSV tegen Atletico Club Amsterdam. En op zondag Schoten Roda 23. NFC Zwanenburg. Alkmaria Victrix tegen Heemstede. En Tabo tegen Dio. DSS is er nog aan het spelen, dus dat weten we nog niet. En ook uh, BSM uh, speelt, maar, uh, ook, maar de tegenstander is nog niet bekend. Kom daar zo spoedig mogelijk op terug. En die berichten komen natuurlijk van Danny, de broer van Martijn Prinsen. Danny Prinsen, dankjewel Den. Juist, yes, dan weer verder met de muziek. One night only, just for tonight. like you Ik heb goed nieuws. Vertel. De World Cup of Darts. Nederland eenvoudig naar de halve finale. Ook Raymond van Barneveld wint zijn partij in het enkelspel... en zo plaatst Nederland zich eenvoudig voor de halve finales. Barney is met 4-0 veel te sterk voor Max Hop... en zet Oranje daarmee op de onoverbrugbare 2-0 voorsprong tegen Duitsland. Eerder won Michael van Gerwen met 4-1 van Martin Schindler... Dan is Steffens, die ook al een van de Nederlandse dames er uitsloeg, die is heel sterk. Ze staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinale van Roland Garros. De nummer 10 van de wereld is in de vierde ronde in twee sets veel te sterk voor Annette Kontawait. 6-2 en 6-0. De Amerikaanse slaat al na 54 minuten haar eerste matchpunt. Ongelooflijk, hè? Ja, behoorlijk. Ik had heel, heel graag willen winnen, zegt Jos van Emde. Dat was mijn doel voor deze ronde na nou een loodzware giro. Het is helaas niet gelukt. Uh, Van Ende, die tweede wordt met één seconde achterstand... Uh, achter Kwiatkowski in de, in de colloog. Het was heel snel, ondanks het klimmetje. Ik had vrijwel direct in de gaten dat het een goede tijd was... en dat ik er heel dichtbij ging zijn. Ah, kijk, het mocht de, niet zo zijn. De HFC, de uh, een yeah. Je verloopt het Daar ja, ja, komt me ja, ja. toch een stelletje kampioenen binnen, jongens. Dat ga je niet van uh, uh, Een paar boefjes komen er binnen. Wat uh, leuk. En ze hebben iets uh, bij zich. Yeah. Yeah. Nou, midden in de uitzending. <laughs> Pak maar een microfoonje. Ja, ja, Hallo. Uh, ja, Wat te is te dit allemaal weer? Ja? Kampioenen, kampioenen. Laten we even teruggaan naar dinsdagavond, dames nee, en heren. Er was een finale wedstrijd in de klasse van deze jongens... namelijk van HFC 13-3. Dit is een totale verrassing voor mij. Prachtige wedstrijd. De hond is ook mee, hè? En, hè? De hond is ook mee. Ja, ja de hond, alles is mee natuurlijk. Alles is er gebeurd in die wedstrijd. Maar onze jongens hebben in totaal maar één... Kans gehad van de tegenstander. En Eén die kans. werd gepakt door deze jonge man hier. Dat Schitterend. Daarmee redde die dus de wedstrijd. En de eer voor K de KHFC. Wat het. een geweldige keeper is dat. En aanvoerder ben jij. Hartstikke goed. Vertel even tegen iedereen wie je bent. Uh, ik ben Tijmen. Ja. Ja, uh, Tijmen. Tijmen. Uh, tijmen. T ja. Welke in jullie nu vertellen? En wie staan er allemaal bij je? Daar staat de man van de goal. Alek. Alek. Pan. Pak even de microfoon uh, aan, want uh, hier was, ja, wel, weer... Is plopkapje. Hier was trek, wel weer een popkapje. Trek hem, goed hem even wat raak, meer naar je, naar, je toe, uh, naar je mond. Hè? Want anders, uh, ja, trek mijn mond even een beetje omhoog. Oh, ja. Zo, ja. Ja, ik ben uh, Alec Molenaar. En uh, ja, ik score gewoon. En uh. ja, ja, sco ja. uh, ze zitten hier allemaal, dames en heren. Het is uh, te gek voor woorden. De kampioenen van HFC 13-3. Totaal verrassing voor mij. En ik weet wel wie erachter zit, want ze hebben een fantastische leider in het team. En jij bent natuurlijk de boef, hè? Ja, ik. ik, ik ja. de Kom ja, eens even dichtbij. Dus de de radio. <tie> <tie> <tie> <tie> Pak even deze microfoon. Ach, kom. Oh. Je moet het dicht bij je mond houden. Ja, dit, dit, dit was een heel bijzonder seizoen hè, met deze mannen. Het was een heel spannend slot, hè? De afgelopen twee wedstrijden. Ongelooflijk, Ongelooflijk hè? Nou, ja, Eerst, allemaal wedstrijden op de bovenste plek. Ja, ze waren ook wel een beetje zenuwachtig. hè, Zaterdag en afgelopen dinsdagavond, maar hebben ze heel goed gedaan, de boys. Ja, en hoe komt dat? Ja, goede trainer toch wel. Nee, goede op, leider moet je dan zeggen. Ja, hebben jullie een goede trainer aan Hennie? Ja, een goede avond. <laughs> een, een, een, een, een, een goede aanvoerder? Ja, heel mooi man. En waarom komen jullie? Wat, uh, wat is de bedoeling? Ja, Wij hebben gewoon... Uh, Oostvista! <laughs> voor? Gewoon eten. Avondeten. Oh, wat leuk. Het avondeten. Nou, geweldig. En, en een cadeautje. En een cadeau. Kijk, kijk, kijk. Oh, de is altijd bloot. Dat is het wel. Die ja, er ja, staat Henny bedankt op. En HFC 13.3. dat staat erop. Is allemaal vastgelegd door een van onze bestuursleden van CFM. Die is toevallig hier ook. Nou, dus die maakt hier wat, wat uh, opnames, Oeh, ik zou bijna zeggen, ga lekker uh, zeg maar, dus, hier gewoon. We hebben wel uitzending hoor, jongens. Saai! Ja. Ja. Uh, ja, nee, maakt niet uit. Ja, nou ja. ja. ja. Oh, ik ja. weet al wat het is, denk ik. En en Dit is werk. Ik weet wel wat het is, baby. <laughs> Dit is <laughs> ja. Och, wat mooi, hè? Dus de achterkant staat nog. Oh, staat, wat staat leuk. Kijk eens lekker. Even. Fantastisch. Bedankt voor het leuke seizoen. 3 juni 2018. HFC 13-3. Gezien? Wat een team, hè? Yeah! Hey! Nou ja, ik zou zeggen, draai even wat muziek, dan kan ik, uh, ik de mensen ja. even. even. Ik ga wel even iets uh, draaien, want dan, dan oorlogen, komen ze oorlogen, dan, dan oorlogen, thuis ook wel even bij. Wat jullie?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 Against the stream, pulling against us. The... Henny, dan word je in één keer zo overvallen door, uh, door een ploeg uh, jongens maar uh, er is nog meer HFC uh, nieuws stel want er is nog meer rond om HFC te melden want uh, Henny heeft uh, Paul Heisenberg uh, aan uh, de lijn want dat gaat over uh, de wedstrijd die vanmiddag gespeeld is tussen Geemert en Koninklijke HFC Dag Paul het is een, uh, een beetje gekke huis hier. Ik hoop dat je me kunt verstaan. Want uh, ik ben overvallen door de 13-3 van HFC... die afgelopen dinsdag kampioen zijn geworden... en een prachtige foto kwamen brengen en me uitnodigen voor het eten vanavond. Geweldig natuurlijk. Wij hadden de eerste vier goals al gemeld. 0-5 Loet de 0-6 Adil, die jonge jongen die daar gewoon even staat te spelen... alsof het uh, niks is. En 0-7 door Ta-Wenzo Wal. Maar wie heeft de achtste gemaakt? Nou, dat is wel een leuk verhaal, want dat was Otman Letskar. Leuk. Die, uh, die schoot van afstand en die bal die kwam onderkant lat... en toen staarde die naar beneden en was hij nou wel of niet over de doellijn. We hebben hier in G ge met geen doellijntechnologie in. Maar de scheidskeurde hem goed, dus dat was 0-8. Dus... dus Otje heeft ook zijn goal. Leuk hoor. Uiteindelijk hebben we een uh, goede middag gehad hier. Uh, en, uh, we zijn klaar voor de halve finale, dat is aanstaande zondag. Tegen HSC heb ik begrepen... Tegen HSC Haaksbergen, ja. Halve finale, Nederlands kampioenschap, reserve teams. En die kennen we, hè, HSC Ja, daar hebben we in het verleden met HFC 1 uh, een paar keer tegen gespeeld. Dat was meestal niet zo'n succes, zeker uit niet in Haaksbergen. Uh -huh. uh, wij spelen aanstaande zondag thuis en we zijn vol vertrouwen dat we ook uh, de halve finale uh, tot een goed einde gaan brengen. Had jij verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee, uh, want het, de, ze stonden bekend als een goede ploeg, hè, Geemert? Geemert 1, die ging vandaag naar Be Quick om daar te proberen naar de derde divisie te promoveren. Uh -huh. Dat is het niet gelukt. Dus het is op Geemert is het hier uh, Kommer en Kwel, 1 als 2, die zijn vandaag uh, klaar met het seizoen. Ja. Maar bij Jonghaaf is de spirit er fantastisch in. Uh, we hebben gewoon een aantal jongens rust kunnen geven, een aantal jongens die op scherp stonden, die hebben uh, we ook eruit kunnen halen. En uh, ja, sfeer in de kleedkamer is goed, het loopt op rolletjes, dus... Uh, er is maar één en, club, die zal wel weer geklonken uh, hebben. Ja, deze keer uh, was het lied, uh, nou, beter dan de vorige wedstrijd. <laughs> dus het spullen begint te komen. Onder de dan de zondag. Geweldige successen, man. Van harte gefeliciteerd, fijn dat je het nog even kwam vertellen. Oké, okay, dankjewel. En heb ook gefeliciteerd met de 113-3, Ja, dat is echt onvoorstelbaar wat die gasten uithalen. Niet normaal, man. <laughs> Oké, okay. succes. Dankjewel, dag, dag. Oh, All right. David. Ja, Nederlands uh, werk is het... Ja, is, uh, bij mij is het uh, snel. Mook was dit en uh, Last Chance. Uh, je werd overvallen, uh, geloof ik. Uh, uh, Ongelooflijk, hè? Ja. Ik <laughs> had nooit meegemaakt. Uh, nee, maar uh, misschien dat, dat, dat, dat maakt het ook wel weer leuk, denk ik. Uh, Zo'n uh, zoiets. Tom. Uh, Leon van Esch, die uh, in het bestuur zit van de, van de CFM... die heeft dat allemaal geweten. Die had de chips gehaald voor de kinderen limonade, en limonade. Nou, dan moet ik dus straks met mijn... Mijn dochter en de kleinkinderen en haar vrienden moeten we naar uh, Thijs Akersloot, want we moeten eten. Thijs Akersloot, oh ja, wacht even, dat is uh, Zandvoort-Zuid. Ja, ja. oké. Okay. Dat, nou. uh, dat, uh, dat is een strandet ik dat dacht eerder dat zult... je de plaatsen Akersloot bedoelde, maar dat, uh, Zullen dat is Zullen dus wij even niet. gewoon weer uh, ja, oppakken nee. waar het om gaat? Ja, lijkt Namelijk, mij goed Namelijk sport. Ja, Michael gaat... van Gerwen, Raymond van Barneveld, speler vanavond in de halve eindstrijd tegen België, dat zeer verrassend en sterk was voor Engeland. Dus het ziet er nou uit, want wij zijn veel beter dan België, dat die wedstrijd door ons gewoon gewonnen gaat worden. Mm -hmm. Julia Putintseva is een verrassende naam in de kwartfinales op Roland Karos. De Kazachse, de nummer 98 van de wereld, wint in de vierde ronde met 6-4-6-3 van Bambora Strikova, de nummer 26 van de ranking. Putintseva stond in 2016 ook bij de laatste acht in Parijs. Toen verloor ze van Serena Williams. Ja, en als we het dan toch over tennis... want uh, zojuist is ook uh, een partij in de vierde ronde begonnen... tussen de Spanjaard, Verdasco en Djokovic aan de andere kant. Uh, en Novak de Djokovic uh, die uh, staat nu op zijn eigen service. Voor met 40-30, maar we zijn ook maar net begonnen. Dus. Ik zit nog maar die foto van dat team van dat kampioensteam te kijken. Dit ja. is uh, op, op uh, Canvas. Als je, als je wat gekraak hoort, dan is het Leon van Ness. Hè? Die, ja, die, maar het is op, die, op Canvas, joh. het is, <lacht> is zo ontzettend leuk. Dus je krijgt gewoon een, ere, een ereplek, plek <lacht> natuurlijk. Ja. Ja. Nou, die moet uh, zeker een uh, ereplekje plekje gaan, uh, gaan krijgen, denk ik, ik. Ik moet niet opscheppen, maar ik heb heel veel kampioenen gehad... in de 50 jaar dat ik voetbaltrainer ben... Ja. Maar dit is wel de meest opmerkelijke, moet ik zeggen. En dat is het gewoon tijdens een, <laughs> uh, tijdens een uitzending van Syrfism Sport Live... in samenwerking met voetbal in Haarlem. Yeah. Altijd leuk. Leuk, hè? Um, goed. Um, ja, ik, ik, ik ben er ook een beetje... Ja, even we gaan zo beetje... langzamerhand, denk ik, naar de afrondingen... Dat we lijkt me... Moeten, ja, dat, dat kan, dat kan. Moeten we, hebben nog er nog, even, uh, we moeten nog even iets... Uh, gewoon een beetje in de minuut uh, nog even vol zien te kletsen... en dan moet het wel lukken. Dus, ja, en uh, Tom Demmers moeten we nog even bellen... over hoe de stand is uh, bij Swift uh, Dan ga ik dat uh, nu even doen. Okay, dan. Peden tijdens de uitzending. Dus. ga ik gewoon even doorvertellen... wat er allemaal gebeurd is. VSV, helaas gedegradeerd. Schoten, tot grote verrassing van velen... ook van mij, in de laatste minuut... door een benutte strafschop van Tom Jacobs door... Geweldig nieuws. Zwift DSS gaan we zo horen. Zwanenburg, PVA's Spartaan, heeft u gehoord. Ook Zwanenburg gaat door. Is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan weer negatief. Negatief is het dat Hillegom is gedegradeerd. En dat is wel een beetje jammer natuurlijk. En inmiddels dus... uh, hebben we Tom Demmers ook. Nog ja eventjes. Tom, uh, we hebben nog net een klein minuutje om te horen hoe de stand is bij Zwift DSS. Kun je het vertellen? 0-0, nog steeds. Nog steeds. Zwift uh, heeft... Uh nog steeds betere kansen van het lat geraakt. Zijn dus nog steeds sterker dan DSS? Ja. Uh, uh. Helaas wel. Ja, jammer joh. Nou, we kunnen helaas het laatste niet halen, maar ik verwijs u graag naar de sportpagina's morgen van het Haarlems Dagblad of eventueel... Uh... Of voetbal in Haarlem. Ja, en voetbal in Haarlem zal het ongetwijfeld melden. Ja. Dank Dankjewel Tom. Tom. Tom. Veel sterkte. Oké. Okay. Yes, Dag. Dat was uh, tegelijkertijd, denk ik, ook een beetje uh, ons uh, einde van, uh, van, dit, uh, van deze sportuitzending. Uh, Want het uh, zit er alweer uh, op. Ja. En, uh, en uh, voor jou is het uh, een uh, lange zomerpauze uh, ja, heerlijk, aangebroken. Hoor. Lekker naar huis. <laughs> naar huis? Ja, serieus. Ja, Zo ik... voel ik dat, hè? Toch wel? Ja. En uh, op dit moment, als u uh, bij de televisie kunt komen, dan moet u gaan zitten. Want uh, Novak Djokovic en Fernando Verdasco gaan beginnen aan hun partij in de vierde ronde. En het is natuurlijk de grote vraag wie zich zal plaatsen. Uh, en dan kunt u verder kijken naar de Fanny blankers Schoon Games. Die uh, zijn in Hengelo. 10 minuten over 500 meter horde met Nadine Visser. Kwart over 6, 200 meter mannen met Joran Martina. En uh, om 18.50 uur, dus 10 minuten voor 7, 200 meter vrouwen met Daphne Schip. Ja, volgende week is het gewoon nog een CFM Sport Live. Dan met Martijn Prins en Ricardo van der Lans. Uh, nee, hoe heet hij nou? Ricardo de van der Post. En uh, ik zei de gek, Ricardo van der Post en ik zei de gek. En dan gaan we het uh, over trainers hebben en nog wat. En mag ik u, luisteraars, hartelijk bedanken voor weer aanwezig zijn geweest ja. bij... ZFM Sport Live. Ja, Jamino Kwai is al begonnen. Seven Days in Sunny June. Dag!